jaar, Ja Eén keer per jaar Houden de heksen van ieder land Hun eigen geheime bijeenkomst Ze komen op een bepaalde plek bij elkaar Om te luisteren Naar een toespraak van de opperheks Der gehele wereld Van wie? Zij is de baas Van alle heksen Ze is oppermachtig Ze kent geen genade alle andere heksen zijn doodsbang voor haar. Ze gaat naar de jaarlijkse vergaderingen om ze op te zwepen en om bevelen uit te delen. Dus de opperheks reist van het ene land naar het andere om de bijeenkomsten bij te wonen? Juist. Maar waar houden ze die dan? Ho, ho, ze boeken gewoon een hotel, net als iedere andere groep vrouwen die een vergadering wil houden. Daar gaan allerlei geruchten over. Wat voor geruchten? Nou, dat de bedden altijd onbeslapen zijn. Dat er brandplekken in de vloerkleden zitten. Dat er padden in de badkuipen worden aangetroffen. Padden? Oh, dat is heel normaal. En één keer is er een babykrokodil aangetroffen. Die zwom in een pan vol soep in de keuken. Is de opperex heel rijk? Steenrijk. Ze beugdelen. Gewoon van het geld Ze drukt haar eigen bankbiljetten En deelt ze uit aan alle heksen Maar Grootmama Als niemand de opperheks ooit heeft gezien Hoe weet je dan zo zeker dat ze bestaat? Niemand heeft ooit de duivel gezien Maar we weten dat hij bestaat <totstuk> Jongen, ik ben dokter Robertson. Ik kom voor je grootmoeder. Ja, dokter. Is de zuster er? Ze is boven bij grootmama. Dan ga ik maar naar boven. Ehm, uh, dokter? Ja, wat is er, jongen? Wordt grootmama weer beter? Ze heeft longontsteking. Voor iemand van over de tachtig kan longontsteking gevaarlijk zijn. Maar waarom ligt ze dan niet in het ziekenhuis? Het zou niet verstandig zijn om haar in deze toestand ergens anders heen te brengen. Oh, mag ik naar haar toe? Nu niet. Oh. Probeer je geen zorgen te maken. Maar we zouden op vakantie gaan naar Noorwegen. Dat kan grootmama nu natuurlijk niet. Nee, kerel. Laten we eerst maar zorgen dat ze beter wordt. We doen het kalm aan, oké? Okay? Gelukkig kan mevrouw Springer voor je zorgen. En dat is een vrolijke tante, nietwaar? Ja, dokter. Dus wachtte ik dagenlang bij de kamer van grootmoeder... in de hoop dat de zuster naar buiten zou komen met goed nieuws. Dokter Robertson kwam regelmatig op bezoek... en ik vroeg hem iedere keer of ze al beter werd. Het enige wat hij steeds zei was... We doen het kalm aan, jongen. We doen het kalm aan. Toen, na ongeveer tien dagen... kwam hij beneden en het leek alsof hij glimlachte. Ze vraagt steeds naar je. Je mag nu even naar haar toe. Dank u wel, dokter. En denk erom eventjes maar. Ja. En maak haar niet te moe. Nee, dokter. Grootmama. Kom hier, lieverd. Geef je ouwe grootmama een dikke knuffel. Voorzichtig. Druk er niet plat. Ze heeft net een longontsteking gehad. Word je nu weer beter, grootmama? Het ergste is achter de rug. Juich maar niet te vroeg. Oh, ik kan binnenkort wel weer opstaan. Ja... U mag binnenkort inderdaad weer opstaan, maar u moet wel voorzichtig zijn. Ja, ja. Kom, ik heb een cadeautje voor je. Een cadeautje? Het staat daar bij de kast, onder die handdoek. Dat komt een andere keer wel, knul. Nee, nu. Hij moet het nu krijgen. Het is een kooi. Ja, maar wat zit erin? Een kooi? Hemeltje lief. Kun je het zien? Wat is dit nu weer? Twee witte muizen ah! Stelt u zich niet zo aan, zuster Oh, ze zijn prachtig Dat je vindt ze leuk Laat ze er niet uit Ik noem ze Hans en Grietje Laat ze er niet uit, uh, dokter Hij mag ze er niet uit laten In je slaapkamer mag je ze eruit laten, knul Je kunt ze kunstjes leren Ze zijn geweldig Ik leer ze langs de mouw van mijn jas omhoog te klimmen Om er bij mijn nek weer uit te komen ja, en als je keekruimels in je haar doet, dan klimmen de muizen langs je nek op je hoofd. Dit wordt toch al te gek? Oh, grootmama, ik hou zo van je. Oh, oh, nu ben ik zo weer op de been. Maar u moet het rustig aandoen. En geen sigaren meer. Ja, ja, betuttel me niet zo. Betekent dat dat we toch naar Noorwegen kunnen? Nee, knul, geen Noorwegen dit jaar. Onzin, onzin. Ik heb hem beloofd dat we gaan. Het is te ver weg. Onzin. Het risico is te groot. Toe, alstublieft. Wil jij dan dat je grootmoeder doodgaat? Dat nooit. Dan moet je naar de dokter luisteren. Ze is nog niet sterk genoeg om een lange reis te maken. En je moet ervoor zorgen dat ze niet meer van die zwarte sigaren rookt. Afgesproken? Ach, wat een onzin allemaal. Wat een onzin. Luister nou eens. Wat u wel kan doen, is met uw kleinzoon naar... Een leuk hotelletje aan de zuidkust van Engeland gaan, Bournemouth. Dat is prima, zeelucht, precies wat u nodig heeft, dat zal u goed doen.